8 uur, het NOS-journaal, René van Brakel. Elf gewonden in Colorado nog in kritieke toestand. Auto rijdt over vrouwen heen en rijdt huis binnen. En Olympische vlam bereikt Londen. <middels>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 Agenten hebben het onderzoek in het huis van de verdachte gestaakt toen het donker werd. Het is nog te gevaarlijk om de hele woning te betreden. Er zijn verschillende booby traps en explosieven gevonden die nog niet allemaal onschadelijk zijn gemaakt. De regisseur van Batman, Christopher Nolan, heeft met afschuw gereageerd op de moordpartij. Hij spreekt van een zinloze tragedie en zegt dat zijn gedachten bij de slachtoffers en nabestaanden zijn. Een grote Amerikaanse bioscoopketen weigert vanaf nu bezoekers die zijn verkleed... De schutter van gisteren droeg kleding die deed denken... aan die van de slechte Rick Been uit de film. Bioscoopketen AMC zegt in een verklaring dat maskers, kostuums... en nepwapens voorlopig taboe zijn in de zalen... omdat andere bezoekers zich daardoor ongemakkelijk kunnen voelen. In Winkel, in de kop van Noord-Holland, is een vrouw... gisteravond zwaar gewond geraakt toen een auto over haar heen reed... en daarna de gevel van haar huis ramde. Ze ligt met ernstig hoofdletsel in het ziekenhuis.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 De bomaanslag op een bus met Israëliërs in Bulgarije... waarbij deze week zeven doden vielen, werd gepleegd met drie kilo TNT. De Bulgaarse regering heeft dat bekendgemaakt. De springstof TNT zit onder meer in militaire bommen... en wordt vaker gebruikt bij aanslagen. De identiteit van de dader van woensdag, die zelf ook om het leven kwam... is ook na DNA-onderzoek nog onduidelijk. Wel is al duidelijk dat het geen Bulgaar was, zeggen de autoriteiten... Bij de zelfmoordaanslag woensdag kwamen behalve de dader... vijf Israëlische toeristen en de Bulgaarse buschauffeur om. De Spaanse regio Valencia heeft financiële steun aangevraagd... bij de regering in Madrid. Het is de eerste regio die een beroep doet op het hulpfonds van 18 miljard euro... dat vorige week werd ingesteld. Valencia heeft de hoogste werkeloosheid en de hoogste schuld van Spanje. Dat komt onder meer door de peperdure prestigeprojecten... zoals moderne architectuur en vliegvelden. Hoe hoog het bedrag is dat de regio Valencia nodig heeft, is niet bekend. In het westen van Mexico zijn zeker 24 doden gevallen... toen een bus in een ravijn stortte. Ongeveer 30 inzittenden raakten gewond... De bus vol vakantiegangers kwam uit de noordelijke staat Chihuahua... en was op weg naar een badplaats in de staat Nayarit. Op een brug raakte de bus door onbekende oorzaak van de weg... en stortte in een ravijn. De lokale autoriteiten vermoeden dat de buschauffeur te hard reed... of in slaap is gevallen, maar het kan ook zijn dat de weg glad was... doordat het had geregend. Bij het ongeluk in Mexico waren geen andere auto's betrokken. De Amerikaanse oud-president Bush gaat volgende maand niet naar de Republikeinse partijconventie. Daar wordt Mitt Romney officieel gekozen tot de Republikeinse presidentskandidaat. Normaal krijgen oud-presidenten een prominente plek op de partijconventies. Maar George W. Bush heeft vriendelijk bedankt. Volgens een woordvoerder geniet hij nog steeds van zijn tijd buiten de politieke arena. Het is de vraag of Romney dat erg vindt. Bush is bij veel Amerikanen niet populair... Ook zijn vader, inmiddels 88, gaat niet naar de conventie vanwege zijn zwakke gezondheid. De Olympische Vlam is gisteravond aangekomen in Londen. Boven de Tower of London gleed een marinier langs een touw uit een helikopter... met een lantaarn en de Olympische Vlam in zijn hand. Het vuur werd ruim twee maanden lang door heel Groot-Brittannië gedragen. De Olympische Vlam was vannacht veilig opgeborgen. Hij werd bewaard in de kluis in de Tower, waarin ook de Britse kroonjuwelen liggen. De komende dagen wordt het vuur door de 33 wijken van Londen gedragen. Vrijdag beginnen de Spelen. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking met plaatselijk en licht erbij. Maar vanaf vanmiddag steeds meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Ook morgen droog en vrij zonnig. Staat weinig wind. Het wordt 19 graden op de wallen tot lokaal 24 in het zuiden van het land. Na het weekend blijft het zonnig en droog. Temperatuur loopt verder op naar een zomerse 25 graden.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 Goedemorgen, het is zaterdag 21 juli. Onze correspondent is de grens tussen Turkije en Syrië overgestoken. Straks zijn bevindingen. En Amerika is in schok. Afgelopen nacht hielden mensen nachtwaken. Tussen is de politie van Denver er nog niet in geslaagd om het appartement binnen te gaan. van de man die gisteren dood en verderf in de bioscoop. Er vielen 12 doden en 59 gewonden. toen hij begon te schieten tijdens de première van de nieuwe Batman-film. Correspondent Elko Bos van Roosentaal is in Denver. Elko, hoe ver zijn ze trouwens bij dat appartement? Nou, ze hebben toen het donker werd gisteravond. hebben ze de zoektocht uh, gestaakt. althans de poging om dat appartement binnen te komen.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 Nou, vooral heel veel pers, uh, dat ligt voor de hand. Wij werden op grote afstand gehouden van de bioscoop uh, zelf. Op een gegeven moment werden alle lichamen van de slachtoffers, van de twaalf dodelijke slachtoffers, weggehaald. Maar dat gebeurde buiten het zicht van de camera's. Ja, en er waren een paar ooggetuigen daar die eigenlijk al de hele dag iedereen te woord stonden. Een jongen leek dat bijna uit een soort van therapie te doen. Hij zei, ja, als ik naar huis ga uh, na twintig uur op, dan ga ik er echt over nadenken. En dan ga ik er misschien wel uh, over dromen. Maar verder was er dus bij de bioscoop niet zo uh, verschrikkelijk veel te zien. Iedereen wordt op afstand uh, gehouden. Mensen die daar hun auto hebben geparkeerd... die kunnen het voorlopig nog niet ophalen... want er uh, vindt daar nog volop sporenonderzoek plaats. En wat weten we ondertussen over die daden, die 24-jarige jongen? Nou, eigenlijk nog niet zo gek veel. Althans, het belangrijkste, namelijk zijn motief, dat kennen we nog niet... want hij heeft eigenlijk nog niet gepraat. Het enige dat hij wel tegen de politie heeft gezegd... is.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 Maar goed, dat is ook weer een cliché, want we hebben aardig wat van deze schietpartijen uh, gehad natuurlijk. Maar goed, we weten nog niet, uh, niet zo gek veel van hem en wat verder opviel. Deze jongen uh, was 24 en de meeste van zijn leeftijdgenoten zijn dan zeer actief op Twitter of op Facebook. Ja, hij leek dat niet, dus hij heeft ook op internet eigenlijk nauwelijks een profiel. En dan zijn er ook nog de verhalen van de slachtoffers, waaronder één wel heel bizar verhaal. Ja, er is één meisje die heeft um, een aantal maanden geleden in Toronto een schietpartij uh, overleefd. Dat was een, uh, een schietpartij in een winkelcentrum waar één doden viel, maar ook een heleboel uh, gewonden. Dat ja, Jessica Redfield heet. En ze was een, een uh, stagiaire hier bij een lokaal radiostation, enthousiast over sport. Nou ja, die schietpartij overleefde ze dus. Maar donderdag nacht zat ze in de bioscoop hier in Denver en dat overleefde ze niet. Ja, kijk, je ziet bij alle schietpartijen hier eigenlijk wat zo'n rand zo'n gezicht nodig heeft. Nou, deze, deze dame, deze Jessica, lijkt een beetje het gezicht te zijn. In elk geval in de Amerikaanse media van, uh, van deze schietpartij. Want alles wat ze in het verleden heeft heeft geschreven en heeft getweet, wordt hier de hele dag door eigenlijk herhaald. Hebben de filmmakers, de makers dus van de film Batman, ondertussen ook al iets van zich laten horen? Ja, dat moet eigenlijk wel. Niet omdat die nou ook maar ergens schuldig aan zijn. En omdat, uh, ja, uiteindelijk gaat toch dat rondzingen. Hè? Uh, in New York bijvoorbeeld, andere vertoningen van deze film. Kijk, uit voorzorg, omdat men het ook maar niet weet. Uh, er werd, werd politie bij neergezet. Um, ja, de regisseur Christopher Nolan van de film heeft van zich uh, laten horen. heeft gezegd dat hij het een grote tragedie uh, vindt. Ja, dat vindt iedereen. En daar heeft hij het ook maar bij gelaten. Uh, kijk, in het verleden. Bij dit soort situaties uh, werd er altijd gewezen naar gewelddadige games of gewelddadige films. En ja, dan kwam men tot de conclusie dat die, uh, dat die connecties er ja, misschien wel helemaal niet waren. Nou, dat weten we nu ook niet, zolang we zijn motieven niet kennen. Is het is natuurlijk onzin om die film voor uh, van, uh, van alles verantwoordelijk te stellen. Maar goed, ja, het, het gaat zo lang over die film dat, uh, dat ook de regisseur wel iets van zich moest laten horen. En we Bos van Rosendaal vanuit Denver. Steeds meer Syriërs ontvluchten hun land. De afgelopen dagen zijn enkele tienduizenden mensen voor het geweld gevlucht. Intussen hebben strijders van het vrije Syrische leger de controle over een aantal strategisch belangrijke grensposten overgenomen. Althans, het Syrische leger is er verjaagd. Maar nu hebben plunderaars het er te voor het zeggen. Correspondent Bram van Meulen stak vanuit Turkije de grens over. bij de grenspost Bab el -Hawa. En Dit is het geluid van. de duty free. Duty free van Bab el Hawa. Er liggen dozen met black label, met alle andere dure whiskies. Hier nog een pak Heineken, zie ik liggen. Met parfums en er komt een strijder van de Free Syrian Army. We zijn hier te maken. Het geest is hier, 1700 meter. Ja, het ja, is onder uh, onze controle. En de uh, uh, normale Syrian Army is ver van hier, 1700 meter. And uh, it's been uh, around it all uh, all around this FSA and uh, he's like same like you can say it's arrested. So the, the whole Syria, the whole area is FSA now. En terwijl uh, strijders van het vrij Syrische leger vertellen hoe lang ze om dit gebied hebben moeten vechten, wordt de duty free compleet geript. Uh, Dure flessen whisky. Uh, ik zie uh, Ballantines naar buiten gaan. Gordon's Londons Dry Gin gaat hier naar buiten. Het is uh, één groot feest. En er worden archiefkasten, brandkasten naar buiten getild. Er uh, zijn uh, mannen met kleine motoren bezig. Kleine karretjes erop waarop alles wordt opgeladen. En onder onze voeten al het glas... ...van de vernietiging. In de strijden van de Vrije Syrische Armen zegt... ...we hebben hier meer dan tien dagen om moeten vechten. Wat gebeurde was dat steeds als er auto's uit andere landen... ...uit Turkije hier de grens overkwamen, dan werden ze aangevallen... ...of lastiggevallen door het Syrische leger. Dus voor ons is de overname van deze grenspost ontzettend belangrijk. I told, I told you, let's go. Yeah, let's go. Hadi, hop, hop, hop, hop. I'm going Keep go. going keep going to going to going we doen het op We horen net schieten in de bergen rondom Babalabba. En de bewoners reageren door onmiddellijk in de auto te springen en nu terug te rijden naar Turkije, omdat de omgeving toch weer helemaal veilig is. En ook onze correspondent Bram Vermeulen ging terug. Hij maakte deze reportage. Straks de overlevenden van een veerbootongeluk bij Zanzibar. Die zijn terug in Nederland. De verkeersinformatie. De A13 tussen Rotterdam-Den Haag. En Rotterdam en Den Haag is tussen het klein in en Delft-Zuid. Dichtweg als werkzaamheden. En die duren nog tot maandagochtend. Gaat trouwens ook voor de A59 tussen Zonzeel en Os. Tussen Engelen en Knooppunt en Pol. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Bert van Sloten. Into my office, Bella en Sebastian was dat. Punt. In Washington DC begint morgen de 19e internationale aidsconferentie. Dat zal onder meer nieuw wetenschappelijk onderzoek worden gepresenteerd. Opmerkelijk is dat sommige landen veel beter zijn in bestrijding van aids dan anderen. In Zuid-Afrika is 1 op de 10 mensen geïnfecteerd. In Brazilië is dat 1 op de 225. Correspondent Marion van Rooijen gaat op zoek naar het geheim van de Brazilianen.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 Zinnen <laughs> met kinderen oudere, kinderen, oudere echtparen, een not homo stel en heel veel toestromende jongeren. Assim... É um ser de outro negócio, menina, met grappen de casa, en gollen wordt de vooral één boodschap, de boodschap de duidelijk gemaakt. little bit of a little bit of a met bit of a little bit met a little bit of Kijk, eind van de show. Iedereen krijgt nu gratis condooms uitgereikt van die travestieten. Ja, die oude man stopt er gelijk een in zijn best zakje. Ja, en ik krijg er nog een van haar.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 Ik heb hiv Hier, hier Jacé Ze is half verlamd en al tien jaar seropositief. Ik heb een Een erfenisje van haar echtgenoot. Ze heeft drie kinderen en leeft van 200 euro bijstand per maand. Hier laat ze een grote pillendoos zien. Vier pillen per dag. Een eetcocktail dat ze al tien jaar gratis van de overheid krijgt. A 10 de, ano o mesmo cocktail. Ik zou al lang dood zijn geweest als ik hiervoor had moeten betalen, vertelt ze. Se eu fosse pagar, eu estaria morta. Zelfs corrigerende chirurgie aan haar borsten kreeg ze gratis. Agora eu chique, agora eu sou maranghi. Kijk nou, deze puntige aarbeitjes, zegt ze trots. Eerst waren het echt watermolunen. Tava melancia.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 Seks zocht con camisinha. Seks con camisinha. De bijdrage, de reportage, was van onze correspondent Marion van Rooyen Vijf Nederlanders die het zinken van een veerboot... tussen de Tanzaniaanse hoofd, uh, havenstad Dar es Salaam en Zanzibar hebben overleefd... die zijn terug in Nederland. 130 mensen raakten vermist of zijn verdronken. Onder hen een Nederlands echtpaar. Een uur geleden landden de vijf op Schiphol. Jeroen de Jager sprak met een van hen, Eline van Nistelrooy. Nou, we zaten in die boot en die wiebelde enorm. En op een gegeven moment uh, ging die om...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 dat daar zat en, uh, en toen heb ik ik heb nog gedacht van ik moet nu in lucht happen en dan duiken dus dat heb ik gedaan toen was ik er ook uit dan is het even zwart en dan ben ik in de zee en dan is er een reddingsboot en die vriend van mij zegt ga naar die reddingsboot nee. en dan word je nog ondergetrokken want mensen moeten allemaal naar die reddingsboot en ik had mijn bergschoenen aan dus ik heb nog gezwommen en ik heb denk ik nog wat mensen geraakt uiteindelijk was ik op die boot en daar hebben we denk ik een uur gezeten. Het is een film hè zoals je het beschrijft. Het is ook Hoe praten, het is hoe dat water, dat beeld in mijn hoofd, dat dat water binnenkomt, dat ik voelde dat ik die ramen in mijn hoofd platsen. Dat is echt, uh, dat is ook onvoorstelbaar. En die gezichten van die, van die vrouwen, die hele mooie kleurige waarden hadden ze aan. Die hadden, ze zaten eerst op bankjes, oudere vrouwen. Die hebben hun plekken afgegeven aan jongere mensen en die zaten op de grond. En die konden natuurlijk niet zwemmen en die gewaden werden als zwaar van het water. En die gezichten en ik zie ze zo wegleiden. En ik weet ook nog dat ik een andere vriend van mij, die zat tegenover mij, die zag ik nog wel. En ik dacht nog, als die maar niet met die vrouwen meeglijdt. Maar die hebben we uiteindelijk ook op de reddingsboot gezien. En een andere vriend van ons, dus die vierde, die zat op de... Op de... De boot die gezonken was, die was inmiddels gedraaid en die is op die boot getrokken. En hij had een, uh, een soort van oranje-roze shirt aan en groene schoenen. En op een gegeven moment, daar is hij en dat was echt een opluchting. Het wonder dat we allemaal nog leven, er zijn zoveel mensen dood. En de getallen van die passagierslijsten die kloppen niet hoor. Die Wij stonden er niet op, die boot was gewoon slecht. Uh, dat het aan de golf ligt is onzin, die waren heftig. Maar de boot trok geen rechte lijn, het was gewoon uh, het was schandalig. Het was van, het was Hebben jullie van tevoren niet gedacht vanwege het weer, vanwege de boot, moeten we hier wel opgaan? Nou ja, je komt aan daar. Ja, je, je, ja, goh nee. Ja, het waaide wel hard en dus ik ben wagenziek. dus ik dacht, oh dat zal leuk worden. Dus ik werd al vrij snel misselijk. Maar ik heb niet gedacht, uh, wat een prutboot of zo. Nee, niet, uh, niet toen ik hem zag of zo. Ja, het was een slechtere boot dan de andere drie die ernaast lagen. Maar daar ga ik nu ook niet meer mee hoor, die boten die... Uh, Eerst de verwerken. Ik zit ook nog helemaal in een ja. shock. Ik ben ook emotioneel nog in een soort van hele rare shocktoestand. Ja. Nou, ik dat het er zelf wel weer. Ja, ja. Wel. Stapje nee. voor stapje. Ja. Ja. We, we hebben het overleefd. We zijn een van de weinige gelukkigen. Dat zei Eline van Nistelrooy, een van de overlevenden dus van die ramp met die veerboot. Daar. Dan hebben we nu contact met de man van Team Sky, de ploegleider bij Team Sky, oud-wielrenner Sefa Goedemorgen. Goedemorgen. Nog een beetje na aan het genieten van gisteren... die om de spurt van Kevin Diss? Ja, zeker. Maar, ja, echt Veel tijd had ik niet te hebben, op het moment niet. Nu nou zijn we alweer vol voorbereidingen voor de tijdrit van vandaag. Maar zeker hebben we er uh, veel plezier aan beleefd gisteren. Ja, het leek alsof hij uit het niets kwam... en alsof er een soort katapult was die gelanceerd werd. Waar haalt die man die kracht vandaan? Ja, waar haalt hij die kracht vandaan... Uh, hij was al heel goed, uh, heel de tour eigenlijk, en uh, hij heeft niet heel veel kansen gehad om te sprinten, ook door, door wat tegenslag. Hij was uh, gisteren super gemotiveerd om, ja, om, om voor die in te gaan. En uh, ja, het leek alsof hij al beslagen was, dat hij te ver, uh, te ver weg zat, maar... Ja, hij uh, klopte toch met iedereen uh, ruim. Dus ja, nou. dat was uh, een heel sterk speeltje. Maar is dat inderdaad gewoon, ja, noem het frustratie... of een, een, dat je iets hebt van... Hallo, ik ben toch wel een van de beste sprinters van de wereld... en ik heb nog maar één etappe gewonnen... en het zal toch niet zo zijn dat Krijpel hier straks... met meer etappes weggaat dan ik? Nou nah, nee. Dat, dat, dat, dat, ja, of dat ze is, weet ik niet. Uh, ja, dat dat denk het, ik niet. Ik zit denk toch niet dat dat wel een beetje in de sport, man? man. Maar, dat is, ja, natuurlijk. Hij is een winnaar. Dus, uh, hij, hij had pas maar één keer gewonnen tot nu toe in de Tour. En dat, uh, dat zal hem ook zeker extra stimulans gegeven hebben. Ja. En aan de andere kant, ja, hij was. Uh, voor hem is het gewoon ook goed voor zijn moraal natuurlijk uh, met het oog op de Olympische Spelen van volgende week. Dat kan je volgens mij wel zeggen. En Bradley Wickens uh, die, uh, was ook niet te beroerd om uh, gewoon even flink te helpen. Uh, en uh, de laatste kilometers lekker aan kop uh, te sleuren. Is dat nou nog, uh, heeft dat invloed op zo'n dag uh, daarna? Of zijn dit zulke topatleten dat, uh, dat het vandaag met de tijd tijdrit niet zoveel uitmaakt voor Wickens? Nou, ik denk dat dat niet heel veel invloed gaat hebben. Hij moet toch die laatste kilometers fietsen hem. Op kop, rijden, uh, ja, dat kost, uh, misschien net iets meer kracht. Maar nou, als je in tiende positie zit, of twintigste, dan moet je bijna met z'n hard trappen met, uh, met de bochten die uh, in de finale zitten. En uh, wat dat betreft, uh, uh, zo'n korte inspanning zal geen invloed hebben op, uh, op, op vandaag. Wordt het vandaag de dag van Bradley Wickens? Ja, het parcours uh, is, is geschikt voor hem. Hij heeft de vorige tijdrit gewonnen. En als alles uh, ja, loopt zoals het uh, tot nu toe gelopen is, dan, dan ziet het er heel goed uit. We uh, moeten alleen voor vandaag uh, ja nog goed doorkomen. Je ziet gisteren uh, een valpartijn verder ton door een overstekende hond. Ja. En je ziet ja. Niks is zeker in, in de Tour. Dus we zijn altijd nog heel verdichtig. Nee, nee Parijs is ver weg, maar het komt steeds dichterbij. Zoals. Ja, het zijn <laughs> wel heel dichtbij. hoor. We zijn al ver <laughs> Zeg maar, Waarom ligt het parcours van vandaag... Bradley Wiggins eigenlijk? Wat, wat, wat is er goed aan het parcours voor hem? Nou, het is toch zeker... de eerste twee derde van het parcours is heel, uh, heel snel. Op, op, op vrij brede wegen, vrij vlak. Uh, ja, daar kan hij uh, de snelheid die hij kan ontwikkelen... kan hij daar perfect... Uh, ja, dat kan hij daar perfect doen. Mm. En uh, ja, het, het is een parcours wel, eigenlijk alle parcoursen liggen hem wel. Uh, hij kan overal goed uit de voeten, maar dit parcours is, uh, ja, is, is goed voor hem. Ja. En wordt Vroom dan uh, tweede in deze tijdrit? Is dat een beetje jullie uh, droomscenario? Nou ja, uh, dat is afwachten. We weten niet hoe, hoe Chris uh, de, in deze tijdrit is. De vorige tijdrit was hij, was hij tweede. Uh, dit is, uh, ja, wat ik al zei, een iets ander parcours. En, ja, misschien kan hij ook weer een topprestatie neerzetten. Hij, hij is goed in vorm, dat hebben we gezien. En voor ons is dat ook eventjes ja, kijken waar hij die, waar die terecht komt. Hij zal in ieder geval gaan om de tijd van zijn leven te gaan rijden. Hé, hey, waar bestaan de werkzaamheden dan van de ploegleider uit zo in, in de ochtend? Wat, wat doen jullie nog, wat doe je nog? Nou ja, nu zal de, de vrachtwagen en de bussen en dergelijke die zijn net vertrokken richting de start. En dan is het toch controleren of alles uh, mee is, ook of een uh, aantal fietsen moeten hier blijven. Voor jongens die nog gaan trainen en dat soort dingetjes. Uh, ja, dat wordt allemaal uh, geregeld. En uh, ja, dan een kwart voor tien vertrekken kan het de eerste renners uh, richting de start. Nou ja, en anders... en ja. jullie, jullie rijden er ook achter en, en wat dat geef je dan door? Geef je de hele tijd tussentijden door? Willen de renners dat vooral weten? Nou ja, voor Vroom die op de einde rijdt natuurlijk wel. Uh, er zijn een aantal tussen, die van de organisatie. Uh, ja, ik kan wel met tussentijden naar kijken. <laughs> met die Kevin is gereden, maar ja, dat, dat, uh, ja, daar is hij weinig aan. Dus wat dat betreft houden we ons aan de tussentijden van, van de organisatie. En uh, ja, dan is het parcours, hebben we gisteren verkend. Ik heb notities gemaakt. Uh, ja, dus dat, dat, dat soort dingen. Daar kunnen de jongens de, de moeilijke punten op attenderen. Uh, wanneer ze links of rechts moeten. Ja, en opletten voor oversteigende honden, zei je al. Hey, ik wens ja. jullie veel succes vandaag en dankjewel voor het gesprek. Oké, okay, bedankt. Dag, Stefansknaven was dat ploegleider bij Team sky wielrennen natuurlijk. Zo duidelijk, Peter, maar hij zit vandaag met uh, Daphne, Daphne Bunskoek. En waar gaan ze het over hebben? Over de veiligheid bij de Olympische Spelen. Uh, ze hebben het over veel dodelijke valpartijen de laatste tijd bij de Mont Blanc. En de, het verzorgingsthuis, daar hebben ze ook een onderwerp over. Ik zou zeggen, blijf luisteren hier naar deze zender. Zo duidelijk dus de Tros Nieuws Show. En vanaf 10 uur de sportzomer. Dan uh, zit Bas hier, Bas van Werven, en ik ook weer. Tot zo.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 de politie van Denver laat vandaag de booby traps gecontroleerd ontploffen in het appartement van de man die gisteren een bloedpad aanrichtte. De springstof in het appartement is zo ingenieus aangebracht dat het voor bomexperts te gevaarlijk is, zeggen bronnen bij de politie. Vrienden en familieleden van slachtoffers hebben een nachtwaken gehouden. Zo'n 200 mensen zaten met brandende kaarsen op het plein voor de bioscoop, waar gisteren 12 mensen werden gedood.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 En de Olympische vlam is in Londen. De lantaarn met de vlam was veilig opgeborgen. Werd bewaard in de kluis in de Tower vannacht... waarin ook de Britse kroonjuwelen liggen. De komende dagen wordt het vuur door de 33 wijken van Londen gedragen. Vrijdag beginnen de zomerspelen. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Dit weekend hebben we te maken met een verandering van het weerbeeld. Wekenlang veroorzaakt de lage drukgebieden regelmatig buien. De komende week zorgt een hoge drukgebied voor zomerweer. Vanochtend zijn er wolkenvelden en zonnige momenten en plaatselijk valt nog een regenbuitje. De grootste kans erop is in het zuidwesten en noorden van het land. De buitjes verdwijnen vanmiddag en dan is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. Er komt een matige noordwestenwind te staan, windkracht 3 in het binnenland en windkracht 4 aan de kust. De temperatuur stijgt naar 17 graden aan zee en 20 in het zuidoosten. Vanavond is het droog met regelmatig opklaringen en dan valt ook de wind steeds meer weg komende nacht daalt de temperatuur tot 10 graden aan zee... en 7 verder landinwaarts en ontstaan in het binnenland mistbanken. De mist lost morgenochtend snel op, waarna een droge en zonnige dag volgt. Er is wat sluierbewolking en er ontstaan enkele stapelwolken. Bovendien staat er in een groot deel van het land weinig wind... en wordt het maximaal een graad of 22. Na morgen is het zeker tot en met donderdag droog en zonovergoten zomerweer... met middagtemperaturen die al snel naar 25 graden oplopen.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 Tros show. Presentatie Peter De Bie en Daphne Bunskoek. Goedemorgen en welkom bij de Nieuwsshow. We zijn vandaag tot tien uur bij u met de volgende onderwerpen. Over een kwartier een gesprek over hoe banken proberen ons vertrouwen te herwinnen. Na negen uur hamert de Amsterdamse wethouder André van Es nog maar eens... op de zelfredzaamheid van allochtone vrouwen... Pas op met internetten in het buitenland. René Diekstra vertelt uit eigen ervaring over het probleem van bestolen ouderen in zorginstellingen. Arie Storm met de boekenrubriek. En Edzard Mick wijdt ons in in de dodelijke verlokkingen van de Mont Blanc. Maar nou, beginnen met geweld dat niet te voorkomen is. Een eenzame schutter zaaide gisteravond in een bioscoop... in de buurt van Denver, Colorado. Dood en verderf onder de niet bezoekers van een bioscoop. En zo'n gruwelijke daad is in het algemeen al een nachtmerring... maar in het bijzonder tijdens grote evenementen... als de dingen die er aankomen, zoals de Olympische Spelen... die volgende week dus beginnen. Want de vraag is, kun je als overheid en organisator van een dergelijk evenement... mensen eigenlijk wel tegen dergelijk geweld beschermen? En tegen welke prijs kan dat dan? Om die Vragen te beantwoorden is Elko Kessels, programma manager van het International Center for Counterterrorism. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat dacht u toen u het verhaal uh, uh, gisteren hoorde over Denver? Dacht u nou, dan gaan overal. A, bij ons de telefoon rinkelen natuurlijk. En B, uh, alle veiligheidsdiensten staan weer op rood. Ja, het is natuurlijk sowieso even schrikken uh, als je dit soort, uh, dit soort evenementen ziet gebeuren. Uh, het is natuurlijk niet per se uh, in eerste instantie een terroristische daad. Er uh, zit... Uh, Zover we dit moment kunnen zien, geen politieke uh, motivatie achter. Uh, dus natuurlijk even afwachten uh, wat uh, uiteindelijke onderzoeken gaan, uh, gaan uitwijzen. Wel is natuurlijk het gevaar bij dit soort daden... dat zagen we ook bijvoorbeeld uh, na Breivik, uh, het gevaar van copycats. En zeker zoals u aangaf bij een groot evenement aanstaande... als uh, de, de Olympische Spelen, uh, dan moet je daar toch wel, uh, toch wel rekening mee houden. Komt we dadelijk uitgebreid op terug. U noemde Breivik. Is dit iets heel anders dan zo'n aanslag van Breivik? Nou, in zoverre dat Breivik natuurlijk een, een duidelijke... Uh, sociaal-sociaal-culturele en politieke motivatie had achter zijn daden. Dit kunnen we vooralsnog nog niet zeggen voor de, de schutter in Denver. Uh, maar wederom, dat moet toch ook echt het onderzoek, het onderzoek gaan, gaan uitwijzen. Uh, wel is natuurlijk vergelijkbaar de handelswijze die hij had... met zowel uh, bommen, dan niet laten afgaan, maar wel in zijn oh. appartement. Uh, en natuurlijk het, het schieten op, uh, op slachtoffers... In, uh, die bijeengekomen zijn in, in een uh, omgeving. En dat was bij Breivik natuurlijk ook het geval op het Utoya uh, het eiland De conclusie was toen eigenlijk van heel veel politie ja, uiteindelijk kan je je tegen dit soort dingen niet beschermen. Klopt dat eigenlijk? Dat klopt in zoverre dat je kunt natuurlijk niet 100% veiligheid garanderen. Dat moet je ook niet willen als een, als een overheid. Wat je, je wel kan doen is op basis, van, um, op basis van inlichting, op basis van een dreigingsanalyse... Uh, en op basis uh, van het continu updaten daarvan, je op een dusdanige wijze voorbereiden... Um, dat je de impact uh, van dergelijke um, verstorende... Um, uh, zaken kunt, kunt beperken en kunt minimaliseren zover als mogelijk. Wat, hoe, hoe zou je dat dan doen met dit geval in Denver? Wat, wat, wat zou er dan moeten gebeuren? Nou, in Denver is het natuurlijk een wat lastiger verhaal dan bijvoorbeeld in het geval van Breivik waar het overheidsgebouw betrof, of in het geval waar we het inderdaad later over zullen hebben, de Olympische Spelen, uh, waarbij er natuurlijk een vrede grotere voorbereiding is. In Denver betrof het een, een bioscoop. Um, en ik wil zeker niet pleiten voor, uh, voor elke bioscoop uh, drie bewapend beveiligers neerzetten. Ja. Uh, dat is een onmogelijkheid. Uh, je moet daar veel meer aan de voorkant gaan zitten. Uh, het heeft te maken met uh, de aanwezigheid uh, van, van wapens. een discussie die we natuurlijk ook in Nederland hebben gehad. Uh, en de mate waarin uh, er gescreend wordt op de personen die een wapen kunnen, kunnen krijgen. Um, het heeft ook te maken met de sociale context. Um, heel erg met de, de, de groepen, de vriendenkringen om zo'n persoon heen. Maar de, het lijkt me bijna onmogelijk omdat, omdat hè, in zo'n enorm land als Amerika, maar goed, ik bedoel in Noorwegen is het ook gebeurd, dus om, om, om al dat soort elementen uit te sluiten met, met, met screening Vooraf met uh, uh, het ja het lijkt wel of we ons er toch bij neer moeten leggen. Dat nou ja, en dat, dat is voor een zeer groot gedeelte zo. Het is, het is nooit 100% uit te sluiten. Een overheid moet ook niet willen opperen dat het 100% uit te sluiten is. Dan komen we ook in een staat terecht, een politie-staat, een veiligheidsstaat... waar we volgens mij niet in terecht willen komen. Um, maar er is in ieder geval al heel veel te redden met het uh, goed informeren... en transparant zijn over het feit, naar de burgers toe... dat je het niet 100% kunt uitsluiten. Een bepaalde mate van waakzaamheid. Maar ook een bepaalde mate van uh, common sense. Um, um, dat... Daar kom je in ieder geval al een heel groot eind mee. Maar uitsluiten maar, maar de kan Maar komt een wat En wat, wat, wat, wat, wat, wat denk je dan aan? Als dingen opvallen. Uh, bijvoorbeeld dat zie je nu ook al in Londen. Dat was al na de bom in Londen. En nu zeker ook in de voorbereiding op te spelen. Als er dingen opvallen in, in publieke, grote publieke ruimtes. In metrostations. Uh, geef dat aan. Als mensen zich um, uh, zeer verdacht gaan, uh, gaan gedragen. Uh, geef het aan. Spreek die mensen daarop aan. Uh, gebruik je gezonde verstand. Geen oververhitte reacties. Uh, maar ook niet uh, heel lang afwachten. En kijken wat er gebeurt. Want heb je dat zelf wel eens bij de hand gehad? Dat je ergens was, dat je, dat je iets verdacht omdat omdat je denkt, ik geef, ik geef het aan. Ik, ik, ik meld een verloren tas. Ik, ik in, in, in zoverre niet. Maar we maken natuurlijk voor werk de nodige reizen naar, naar een aantal landen uh, waarin dit uh, wat meer aan de orde van de dag is. En daar kom je toch af en toe wel in situaties terecht waar je, uh, ja, je toch even je adem, adem inhoudt uh, met, met uh, bomaanslagen op de, op de achtergrond. Um, in zoverre niet de situaties terecht te komen waar, uh, waarin ik echt dingen heb moeten ja. aangeven. Nee. Zijn dit soort dingen uh, golfbewegingen of zie je dat het een tijd geleden gestart is en eigenlijk alleen maar toeneemt. Wat is het? Nou, kijk, als we, als we kijken naar, naar de typering van deze personen, de, de eenling of de lone wolf, um, die niet per se uh, binnen een hiërarchische structuur van een organisatie passen, maar uh, hun ideologie of hun drijfveren halen vanuit verschillende plekken, um, dan gaat het eigenlijk al heel ver terug. Uh, we moeten mensen noemen als, als Timothy McVeigh bijvoorbeeld in, in Amerika, de uh, Unabomber. Um, dat is 25 jaar terug. Precies. En nou ja, goed, zo is er in het verleden een, een aantal personen inderdaad ook al aan te wijzen die al, die al op dat pad komen. En, en het is een tendens die men terug ziet komen, zeker nu ook grote um, uh, uh, terroristische groeperingen zoals Al-Qaeda um, duidelijk aangeven, ook omdat ze zelf verzwakt zijn. Um, probeer nou niet af te reizen uh, naar, naar Pakistan, Afghanistan om daar naar trainingskampen, trainingskampen te gaan. Nee, probeer nu um, zelf als, als eenling... en zonder met, met minimaal contact met organisaties maar op, op te treden. Op de trend maar lekker. Uh... Nou ja, het, het, het, het als een, doorkruipen. Precies, als eenling is het natuurlijk de moeilijkheid voor inlichtingendiensten... dat er maar ja. heel betrekkelijke communicatie is met anderen. En dat is toch vaak de ingang die een inlichtingendienst heeft... om, uh, om iemand op het spoor te komen. En dat is het, uh, dat is het lastige in dit oh, geval. Oké, okay. we schakelen even door naar de Olympische Spelen. Dit zijn natuurlijk juist door die eenlingen waarschijnlijk... Uh, de zaken waar men als organisatie... eigenlijk je niet op voor kan bereiden en als de dood voor is. Want een Boeing 747 op het Olympisch Stadion uh, neer laten zakken... dat zal toch niet lukken, of wel? Nou, ze hebben in ieder geval uh, volgens mij voldoende aangedaan gedaan... Uh, met, met de plaatsing van, uh, van raketten op uh, daken van flatgebouwen in Londen... om te zorgen dat dat niet gebeurt. Dat is een vrij groot machtsvertoon... Uh, met bijvoorbeeld het grootste fragat van de Britse marine... midden op de Thames in, uh, in Londen. Um, en uh, de inlichtingendienst uh, MI5, MI5 zegt ook... Uh, op dit moment is er geen concrete en geen geloofwaardige dreiging uh, vanuit, vanuit groeperingen waar te nemen... Um, dus eigenlijk de enige dreiging, omdat hij zo moeilijk is, inderdaad te onderkennen, te identificeren, die zal toch uitgaan van, uh, van, van eenlingen. Maar daarbij moet gezegd worden: uh, de allergrootste dreiging, wat dat betreft, hoeft niet per se gewelddadig te zijn. Uh, bij dit soort uh, uh, grote evenementen, zoals de Olympische Spelen, zijn het vooral verstoringen voor van de openbare orde uh, dan wel niet gewelddadige demonstraties. En waar hebben we het dan over? Uh, niet gewelddadige demonstraties, uh, streakers, uh, uh, fans die onderling uh, met elkaar op de op de vuist gaan. Ja, maar ja goed, daar maakt, uh, daar maakt niemand zich toch echt zorgen over. Nou, dat zijn, dat zijn toch zaken A die je natuurlijk als organisatie niet, niet in de media wil hebben. Uh, nee. We zagen natuurlijk tijdens het. Ja, tennis. maar dat is iets anders. Wacht. Even, ik bedoel, al, al komt er een striker of al gaan er twee strikers elkaar te lijf. Dat is nog lollig voor de fotografen, maar dat ben je na een dag vergeten. Maar wacht even, als er 14 doden zoals in een bioscoop in Denver vallen, zijn de hele Olympische Spelen verpesten. En dat is iets anders. Nou, Het is, het is natuurlijk eerder gebeurd in het verleden. We hebben het gezien in, in, in München uh, en ook daarvoor uh, in, in Mexico, uh, waar, waar demonstraties van studenten uh, neer werden geslagen. Uh, het, het, het, het heeft een effect, inderdaad. Maar ook daarbij geldt, uh, zolang de overheid, en heeft de Britse overheid ook heel duidelijk gedaan. Duidelijk is over het feit... dat ze niet alles kunnen uitsluiten. Dat er ook waakzaamheid en verantwoordelijkheid... verwacht wordt aan de kant van de bezoekers, aan de kant van de burgers... en aan de kant van de, van de beveiligers. Zowel aan de defensie- en politiestaf... als de hele grote groep van, van private beveiligers... die erbij betrokken is. Dan moet men in ieder geval zorgen om te minimaliseren... dat dit soort zaken een hele grote impact gaat, gaat hebben. Want zover jij de inschatting kan maken... Hè, vanuit hier, vanuit Nederland... maar heb je het gevoel dat, dat, dat alles daar nu op de rit is... Nou, het lijkt, maar wederom, dat is natuurlijk inderdaad... zoals je zegt, een inschatting van, uh, van, van afstand. Het lijkt dat men inderdaad het meeste op de rit heeft. Het is natuurlijk recent uh, in, in de pers gekomen... dat er problemen waren met het aantal beveiligers. Uh, een aantal uh, beloftes waren niet nagekomen. Uh, maar het lijkt toch redelijk beveiligd, uh, beveiligd te zijn op het moment. Zeker om, omdat natuurlijk Londen en Engeland in het algemeen... Um, al heel veel ervaring hiermee heeft. Het ja. is al heel lang een target geweest. De dag nadat uh, Londen uh, de Olympische Spelen officieel toegewezen kreeg... waren de bom aan het Ja. Um, in, in en Honda ze zelf. hebben ervaring met de IRA natuurlijk. En ze hebben, en dat speelt overigens ook nog steeds een rol hier, ook binnen het dreigingsbeeld. hebben inderdaad ervaring met, uh, met de IRA. Um, dus dat gaat, al, dat gaat al redelijke tijd terug. En ook met name in dat wat ze inderdaad noemen community policing. Um, met, met, met, met politie- en veiligheidsmensen in de wijken werken, samen met uh, de mensen um, in, de, in, de, in de buurten. Uh, daar is heel veel ervaring mee. Dus de, de hoop en de verwachting is dat in ieder geval dat soort zaken... Uh, vroegtijdig geïdentificeerd kunnen worden. Maar we hè. hadden nee, ja, we net over die lone wolves... Hè, die, die toch eigenlijk het moeilijkste te, te, uh, ja, aan te pakken zijn... of voor te bereiden zijn. Um, um, de, denk jij dat... Uh, uh, hoe groot is de rol die de media daar dan in speelt? Bedoel... Uh, uh, groot, uh, zowel vooraf als achteraf. Kijk, het gevaar wat ik al eerder aangaf bij dit soort uh, zaken... zoals nu in, in Denver gebeurd is, uh, is ten eerste ook het gevaar van copycats. Uh, het, het krijgt aandacht, uh, er komt vaak een soort heroïsch verhaal omheen. Ja. Uh, dat was ook heel duidelijk bij, bij Breivik, die geïnspireerd werd... door de modus operandi van uh, zowel organisaties als een aantal eenlingen. Uh, dus dat is een eerste gevaar. En ten tweede, um, uh, achteraf, stel dat er iets gebeurt... de, de manier waarop de media uit het weer kan ook een hele grote rol spelen. Um, en de manier waarop mensen die, die uh, voor de camera staan, uh, erop reageren, kan ook een hele grote rol spelen. Uh, men zag het heel duidelijk uh, na de bomaanslagen uh, op het transportsysteem in Londen. Ik um, kan me nog goed herinneren dat er een, uh, een dame geïnterviewd werd en uh, er werd gevraagd, gaat dit een verandering zijn voor uw dagelijks leven? Uh, en die dame zei, nee, ik ga door, want dan, dan hebben ze gewonnen als ik dat doe. Ja. Uh, toen de camera uitging, zei de mevrouw, ja, maar ik ben natuurlijk wel ontzettend bang. Um, die, die angst is heel, heel Reëel, maar we moeten daar niet aan kunnen aan toegeven. En daar speelt de media uh, zowel positief als negatief een grote rol in. Wat zijn de scenario's die op het ogenblik uh, de ronde doen? Want nogmaals, de, de grote klap van een vliegtuig op het Olympisch Stadion... dat is uitgesloten? Wederom, 100% uitsluiten kan niet, maar dat is in ieder geval... zowel aan de, aan de inlichtingenkant uh, heeft men daar geen uh, uh, geloofwaardige um, in inlichtingen op gekregen... en aan de, aan de operationele kant heeft men dat in ieder geval zo ingericht in Londen... Uh, dat, uh, dat dat... dat vrijwel afgeschermd is. En waar bereidt men zich dan wel op voor? Nou ja, de voorbereiding zal inderdaad vooral zijn... op, uh, op, op, op personen of groepen... Uh, die, die, die onrust zullen gaan maken. Of dat nu gewelddadig of niet gewelddadig is. Maar in ieder geval dat het een impact zal hebben... op de, op de openbare orde. Uh, neem bijvoorbeeld de, de zwemmer... die um, op, de, op de Thames tijdens de, de Cambridge Oxford Boat Race... Uh, de hele race stopte in de laatste minuut. Ja, dat soort tafereelen uh, wil men natuurlijk ook niet hebben. Um, ja. Dus daar zal ook heel veel aandacht naartoe gaan. Het is niet puur alleen uh, de gewelddadige. Maar je gaat zelf nu naar Londen ook? Ik ga over een aantal weken naar die kant op, ja. ja en dat, dat, dat is dan voor werk of gewoon puur ontspanning? Nee, dat, dat, dat is privé, maar uh, beroepsdeformatie zal toch dusdanig zijn dat, uh, dat ik ook hier en daar natuurlijk uh, geïnteresseerd ben om te zien uh, hoe, hoe en waar er beveiligd wordt. En waar wordt, ga je dan uh, naar kijken? Nou, dan let, let je vooral op, op uh, uh, waar inderdaad de, de beveiliging staat. De mate waarin de beveiliging optreedt. Is het puur alleen aan de voorkant met detectiepoortjes? Of is er ook, uh, zijn er ook heel veel mensen in burger aanwezig? Um, staat de beveiliging op het veld om echt te stoppen dat er mensen het veld opkomen? Of gaat het meer om het publiek en om het dorp eromheen? Uh, nou, dat soort zaken die, die zullen mij interesseren als ik, uh, als ik daar ben. Heb je het gevoel dat het uiteindelijk... Uh gaat lukken wat de Olympische Spelen betreft. Want de, de keuze is natuurlijk voor een organisatie lastig. Het is een publiekse evenement. Het moet ja. een feestelijke uitstraling hebben. En toch moet je die beveiliging doen. Ja, het is een balans die, uh, en afweging die de overheid... en dit soort organisaties altijd moeten maken. Hoeveel uh, aan, de, aan de vrijhedenkant, aan de, aan de mensenrechtenkant... ook aan de financiële kant wil je inleveren... Uh, voor een, net een klein beetje meer, uh, meer veiligheid... Um, mijn inschatting is, is dat uh, dit soort zaken zijn niet uit te sluiten. Maar ik denk dat, uh, dat Londen uh, zich er zeer goed op voorbereid heeft. En dat het nog wel eens zo zou kunnen zijn dat de grootste verstoorder um, het weer zal zijn en de regen. En niet zozeer hele grote um, uh, klappen zoals een uh, aan terroristische aanslag. We hopen het, dat u volledig gelijk hebt. Anders weten we u te vinden, hoor. Goed zo. Okay. Dank u wel. Hartelijk dank. U hoorde Elko Kessels... programmamanager van het International Center for Counterterrorism. En we spraken dus met hem over de beveiliging van de Olympische Spelen... en de gebeurtenissen in Denver. De Olympische Spelen, zoals u weet, volgende week vrijdag de opening. Hartelijk dank. dank u. We worden de laatste weken overspoeld met peilingen, nieuwtjes... onderzoeken en waarschuwingen van het economisch bureau van ING. Zomaar een greep. Eind juni een waarschuwing voor een triple dip in de economie. Een peiling die zegt dat Nederlanders zich het meeste zorgen maken over werkloosheid. Meteen daarna een voorspelling over krimp in de IT-sector. En afgelopen woensdag wist het bureau te melden dat uitjes de afgelopen tien jaar twee keer zo duur zijn geworden. En dat laatste nieuws verscheen dan met een grote kop op de voorpagina van de Telegraaf. Belangrijk dat de ING het allemaal aan de kaak stelt of een handige manoeuvre om de aandacht af te leiden van het huidige slechte imago waar de banken mee te kampen hebben. Peter van der Slikker werkte jarenlang bij ABN AMRO en van Landschot en schreef onlangs het boek Ontmaskerd, hoe de financiële wereld echt werkt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe kijkt u naar deze stroom aan Eigen Nieuws van de Bank? Uh, nou, ik moet zeggen dat het een uh, knappe manier is om uh, de aandacht af te leiden... van allerlei fundamentele problemen waar mensen die bij banken bankieren uh, zitten. Ja. ja, dat is een andere manier van te zeggen. Ze hebben kennelijk het goede adviesbureau voor communicatie, externe communicatie ingehuurd. Dat denk ik, ja. ja voor, vooral de ING roert zich hè, de, de laatste maand op dit vak, maar ook de ABN AMRO laat zich niet onbeduigd. En, maar is, dat, is het dan allemaal een strategie? Nou, Heel veel is strategie, uh, zeker waar het communicatie betreft... en zeker waar het ook hele grote organisaties betreft. Dat is nou eenmaal inherent aan het feit dat je groot bent... en dat je ook daarmee de capaciteit hebt om dit soort kwaliteit in te huren. Uh, maar ik noem maar wat uh, de Gezel Award, uh, wat dan van een groot accountskantoor... en in dit geval ook van ABN Bank is... Ja, dat zijn natuurlijk allemaal uh, technieken om, uh, ja, om je in een positief daglicht te, te brengen... in de hoop dat je natuurlijk ook daarmee... Even nog, dat gaat letterlijk zo dat in de, de bestuurskamer... dat er gezegd wordt, jongens, en dat weten ze natuurlijk allemaal... want ze worden op verjaarspartijken ja. door iedereen aangesproken... en voor rotte vis uitgemaakt. Ja. Als je die mensen spreekt, is dat ook echt zo, hè? Dat is, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Exact, ja. oké. Okay dat er dan iemand zegt, ja, maar moet je luisteren jongens... we moeten dat op een of andere manier omkeren. De goedkoopste manier is om inderdaad gewoon kleine dingetjes... die de mensen leuk vinden, gewoon maar namens de bank te communiceren. Waar denken we dan aan? We moeten maar allemaal in de zomer naar Duinrail. Dan gaan we iets over Duinrail doen. Gaat ja. het echt zo? Nou, ongeveer. Dat geldt ook voor de race. Als ING-bank de, de, de autorace gaat sponsoren... Ja. dan wordt daar natuurlijk ongelooflijk diep over nagedacht... en een taxatie ja. gemaakt. Is het die investering van ja. een aantal miljoenen ja. waard? Ja. En de Rabobank doet heel veel aan, aan lokale dingen... omdat ze ook een lokale bank is. Ik moet zeggen dat op zichzelf... vind ik daar nog niet eens zo heel veel mis mee. Waar het niet dat er zoveel misstanden zijn... die ongelooflijk veel meer aandacht vragen van de banken... en die ze moeten gaan oplossen. Die ze, je kunt beter de miljoenen aan dat soort dingen gaan besteden. Nou, u, heeft, u heeft jarenlang gewerkt bij ABN AMRO en Van Lanschot. Uh, uh, nou, toen u begon toen was het ook geen, geen ideële instelling. Het is al nooit een ideale instelling Precies, geweest. Precies, en zal het ook nooit worden. Ik denk het ook niet. Um, um, maar wanneer is die, heeft die omslag dan plaatsgevonden... of zat u daar ook eigenlijk altijd al middenin? Ja, die omslag is er denk ik nooit geweest in die zin dat... Het, er is wel natuurlijk sinds, sinds de kredietcrisis... sinds we met z'n ja. allen ongelooflijk veel last hebben... en zelfs nu letterlijk en figuurlijk financiële pijn daarvan gaan ondervinden... Ja, is het natuurlijk van levensbelang dat de banken het vertrouwen van het publiek... wat in een ongelooflijk hoog tempo aan het weglopen is... elke dag nog, en want elke dag worden we weer overvoerd met weer nieuwe uh, misstanden... met nieuwe drama's. Ja, uh, is het natuurlijk zo dat banken er alle belang bij hebben... om dat vertrouwen weer terug te winnen. Maar had u daar ook mee te maken in uw tijd toen u bij de bank werkte? Nou nee, zeker niet in deze mate. Nee, ik moet zeggen dat het vertrouwen is met name de afgelopen vier, vijf jaar... In een heel hoog tempo aan het minder worden. Maar ma mag ik het nu even scherp slijpen? Ja. Uh, het is waarschijnlijk te gechargeerd. Maar de, uh, uh, bij de banken realiseert men zich dat er wat aan de hand is. Op de, uh, de gewone mensen, zeker de gepensioneerden... Ja. voelen dat nu in hun eigen portemonnee. Ja. Er dreigen echt problemen voor sommige bevolkingsgroepen. En tegelijkertijd heb je in het bonussysteem... wat die banken gewoon niet afschaffen. Ja. En waar ook over gecommuniceerd moet worden. Waarom? Heel vervelend. Maar jaarverslag is openbaar. Dus iedereen kan het zien. Ja. Ja, is er dan niemand in zo'n bestuurskamer die toch eens gewoon denkt... ja, maar dit kan toch niet? Nou, ik ben inderdaad met regelmaat stom verbaasd dat dingen gebeuren zoals ze gebeuren. He, als, een, als, een, als, een, als een vroegere lid van de Raad van Bestuur... van in dit geval helaas weer de ING-bank... Uh, hun, hun rechten gaan opeisen in het kader van dat ze niet geïndexeerd zijn voor hun pensioen... He, en dat ze daar dus met elkaar een paar, een paar miljoen... ik praat hier over, een, over, een, over klein geld, he, opeisen... Van, uh, van, de, uh, van het pensioenfonds, en uh, van het bestuur, van, uh, van het nieuwe bestuur. Dan denk ik, dan zijn ze toch van oh. god los, dan staan ze niet meer bij beide benen op de grond. Terwijl ze ook gewoon kunnen zien wat voor ellende er is veroorzaakt. Maar... En mensen nu gewoon echt daadwerkelijk. Precies. Nu, hè, per 1 januari 2013, dat is nu. Het de, de pensioenfonds moet dat een jaar van tevoren aankondigen. Per 1 januari gaan mensen inleveren. Mensen die hun hele leven lang hard hebben gewerkt. Hè, en dan gaat het om klein geld. Maar voor die mensen, klein geld tussen aanlegstekens. Het is zijn kleine bedragen, maar voor die mensen slaat het in als een bom. Dat ze op dat kleine pensioentje ook nog moeten gaan inleveren. Terwijl de hoge heren van de banken zich kunnen rondwentelen in weelden. Want die hebben af die hebben allemaal regelingen getroffen, die zijn zo luxe. Dat hen, zij zij treffen. Maar, uh, maar wat Peter net zei. Op, op verjaardag krijgen ze ook te maken met hele boeie, uh, boze, kwaaie mensen. Ja, hè? Heel, ja. Daar wordt ongetwijfeld over gesproken bij de banken. Over wat, wat brengen we naar buiten. En, en welke discussies voeren we in het openbaar. Ja. Ja. Wat denkt u is dan de belangrijkste reden dat er niet wordt gerept over die. Uh, over de bonussen, over, over al dat wat mis is gegaan. Oh ja, kijk, ik wil heel, iets weer vertellen. gaat toevallig weer over de ING-bank. Ik heb het niet verzonnen. <laughs> maar ik wil geen dat, aandeel dat... in begrijpen. Nee, nee, maar ik, ik, kijk, ik heb, alle banken zijn wat dat betreft uh, treffen blaam. Dus ik wil niet één specifieke bank daarin uh, al te zeer uh, beschuldigen. Want ik, ik beschuldig ze allemaal ja. van, van wantoestanden. Wat ik wil zeggen is dat als de ING-bank, als een van de eerste banken zegt: we stoppen in overleg met de vakbonden, we stoppen met bonussen dan vind ik dat op zichzelf een fantastisch geluid. Maar als ze dan op hetzelfde moment hun toch al relatief hoge salarissen... ten opzichte van de maatschappij... daarvoor in ruil 9,5% laten stijgen... dan zeg ik, dan ben je, heb je het weer niet begrepen... geef je weer een heel verkeerd signaal af. Heren, topbankiers, jullie snappen er helemaal niets van. Echt helemaal niets van. Ze hebben dus blijkbaar geen goede communicatieadviseurs in dienst. Nou, precies. Die vervolgvraag is dan toch aan de hand. Stel je voor, er wordt dus besloten... oké, okay, we moeten ons op iets anders richten. Dan komen die verhaaltjes over Duinrijl... en er zullen er ongetwijfeld nog meer van die flauwekeuronderzoekers komen. Is er nou niemand bij zo'n communicatiebureau... die dan in eerste instantie zegt... hartelijk dank voor de opdracht, mijn heren. Natuurlijk een goed idee. Maar zou u zelf ook gewoon binnen kamers niet eens wat aan u in gaan doen? Ja. Is er nou niemand die dat daar zegt? Nou, ik, ik, moet zeggen, ik zou bijna zeggen, ik kan bijna niet geloven. Hè? Ik kan het bijna niet geloven. Ik was onlangs bij, bij Pieter Hemels van een idealistische hè, reclamebureau. En die zegt, wij doen alleen maar zaken met bedrijven... die toegevoegde waarde leveren, maatschappelijk toegevoegde waarde leveren. En hij heeft al drie klanten. En hij doet dus geen zaken... Nee, maar in dit geval... Nee, hij natuurlijk doet dus, niet. Hij doet geen zaken met ABN Amre Bank bijvoorbeeld. Of geen zaken met ING Bank. Dat zijn dingen... Want die mensen die leveren op dit moment... Misschien in het verleden wel, want we kunnen echt, dat beseffen denk ik ook wel met elkaar, wij kunnen niet zonder de banken. De banken hebben een hele belangrijke maatschappelijke nutsfunctie. Alleen ze hebben de andere kant van die medaille ongelooflijk bezoedeld met, met flauwe kulproducten, met, met, met, met, met voor de gekhouderijproducten. Het heeft helemaal geen zin. Een heleboel werk heeft gewoon geen zin. Maar in Engeland hè, daar lopen de, de, de, de klanten in grote getalen weg bij de grote ja. banken. Ja. Na een aantal incidenten. De kleine banken boeken daar enorme winsten, geloof ja. ik. Ja. Dan, dan, dan krijgen veel meer klanten. In Nederland is er ook het besef wel zijn dat er ook iets te halen valt in het, uh, uh, uh, het, het, het, het, het teruggeven van het vertrouwen aan, aan, aan de consumenten. Want nu lijkt het alsof ze alles uh, als dolle moeten beschermen om niet kwijt te raken. Nou ja, kijk, banken die hebben natuurlijk ook wel, ik zou bijna zeggen ik denk dat een aantal bestuurders uh, echt goed aan het nadenken zijn, we moeten moet het anders gaan doen. Ik denk ook dat heel veel jonge bankiers, ik ken daar een aantal... die zijn echt vanuit een zeker idealisme, willen die veranderingen. En, die, en dat is een krachtenspel natuurlijk, wat binnen zo'n organisatie... ook daadwerkelijk speelt. Ja. Uh, er zijn ongelooflijk veel belangrijke tegenstellingen. Maar je praat natuurlijk ook over werkgelegenheid. Hè? Als je natuurlijk drastische beslissingen neemt... als je echt klantvriendelijk gaat, nu gaat worden... dat betekent dat heel veel werk overbodig wordt. Dat betekent dat je natuurlijk mensen moet gaan afvloeien. Nou, het aantal arbeidsplaten... Wat voor werk wordt overbodig dan? Nou, een heleboel zeg maar, werk op gebied van uh, ontwikkelen van producten, op gebied van beleggingen bijvoorbeeld. Er zijn heel veel onzinproducten die wel de bank een voorspelbaar rendement oplevert, ja. maar de klant een, een, bijna voorspelbaar. Omdat er uh, toch de ballen niet van snapt van de ja, klant Of mensen beleggers. De gemiddelde, de gemiddelde belegger in Nederland. Heeft heel veel problemen met het begrijpen van wat het überhaupt is. Ja. En daar kun je natuurlijk als sector ongelooflijk uh, ja, gebruik van maken. Dat, maar, die onkunde kun je exploiteren. Ja, want gisteren was, was uh, Gert Sam, directeur van ABN Amro, de gast bij Politiek ja, aan Zee. Ja. Hè? En daar uh, zei hij: Nou, wij hebben onder andere die, die taal voor in, in de hypotheken en zo. Dat hebben we al enorm aangepast en verbeterd. En de banken hebben zeker wel veel ja. geleerd. Ja. Uh, bent u daarmee eens? Nou, echt niet. Ik bedoel, ik. ABN Omar is onlangs nog in het nieuws gekomen. omdat zij eenzijdig hè, tijdens de wedstrijd de spelregels veranderden. door de opslag op een variabele hypotheek. van de een op de andere dag te verdubbelen. Nou, denk maar, die, die, die, die, die 7000 mensen die dat één op één raakt. die zijn daar woedend over. Er zijn ook actiegroepen voor opgericht. Is dat klantvriendelijk? Ja, maar wat en wat. Kunnen wij de, de, de, de leken als het gaat om, om, om, om al die bankentaal... Hè, en, en, en ook dat wat de achter gesloten deuren plaatsvindt en wij, wij überhaupt geen zicht op hebben... wat kunnen wij daaraan veranderen? Nou, heel moeilijk, want ik durf echt te zeggen... het is heel vervelend om het te moeten zeggen... maar menig consument, en zeker het hypotheekland... staat met de rug tegen de muur. Want... Je kunt, ik denk dat voor de meeste klanten geldt... je kunt die naar een andere bank, want die krijgt gewoon elders geen hypotheek. Precies, je mag blij zijn als je bij je eigen bank een hypotheek krijgt. Precies, en mensen zijn, sommige mensen gaan met, met, met een schrik in de benen... He, gaan ze het gesprek in ja. van wordt die wel straks verlengd. Ja. Um, uh, ja, wat, nog een laatste. Nee, nee, helemaal geen laatste vraag. Ja, we, we zullen het Zij zien. het. het uh, ja, u, u bent nog wel hoopvol, of dat ook niet. Jawel hoor, nee. ik De discussie ja. is begonnen. Uh, ik heb binnenkort met de raad van bestuur van een bank een gesprek. De ja. discussie is begonnen. Dank u wel. Wij zijn er terug na negenen. Samen thuis, samen trots. Welkom bij Vroegere Vogels.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 En liftoff. Okkels gaat de Nederlandse antillen helemaal verduurzamen. En Nico de Haan neemt een van mijn favoriete vogels onder de loep. Ik verheug me ook zeer op de columnist van deze week. Wat een schande ik dat u mogen mijn zin nog de... afmaken? Ja, maar waar dan kom ik hier nog even op terug. Herkent u de stem? Morgenochtend van 8 tot 10. Ga lekker luisteren naar 2 uur Andrea van Pol. Vroegere vogels. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.